Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Freddy van met het NOS Journaal. Een wel erg witte kerst in het westen van Japan. Daar is zoveel sneeuw gevallen dat er flinke overlast is ontstaan. In combinatie met de harde wind zorgt de sneeuw voor problemen op de weg en het spoor. Ook het vliegverkeer is flink beperkt door de sneeuw. Meer dan 100 regionale vluchten zijn geannuleerd. Mensen moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Morgen wordt opnieuw veel sneeuw verwacht in de regio. Er zou meer dan 90 centimeter kunnen vallen. Noordlaren bij Groningen heeft vanavond de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. Aan het begin van de middag keurde schaatsbond KNSB het ijs bij ijsvereniging De Honsrug goed. De dames starten om 7 uur, de mannen om 8 uur. Vanwege de coronamaatregelen mag er in Noordlaren geen publiek bij de wedstrijd zijn. Van alle kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Desmond Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheid activist overleed in een verzorgingshuis in Kaapstad in Zuid-Afrika. Hij was 90 jaar. Zijn overlijden is een nieuw hoofdstuk in het afscheid nemen van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen... die ons een bevrijd land hebben nagelaten, zei de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa. Ook de Britse premier Johnson noemt Tutu een zeer belangrijk figuur in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. En bij het Olympisch kwalificatietoernooi op de 1000 meter... heeft Jutta Leerdam zich geplaatst voor de Olympische Winterspelen van Peking. Leerdam was in een leeg 10,5 duidelijk beter dan haar concurrenten. Met 1.14.09 bleef ze de Jong bijna een halve seconde voor. Huust eindigde op de derde plaats. Ook Antoinette de Jong en Irene Wust maken nog steeds kans op een startbewijs. Het weer, in het noorden zon, vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en wat regen. Vanavond in het noordoosten kans op gladheid door ijzer. In het noordoosten blijft het de hele dag vriezen. In de rest van het land is het 1 tot 5 graden. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en dan wordt het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat bij knoop in Zaandam twee kilometer file en de vertraging is daar een kwartier. Zijn er aan het bergen? Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het begin van het tweede uur van Zandvoort op zondag op tweede kerstdag. Joh, de en Wammek uit de jaren 80 en de teardrops. Inderdaad, we zijn er weer nog helemaal into de kerststemming. En uh, even lekker uitbuiken en een lekkere strandwandeling. Maar houden we rekening met de temperatuur? Want het is uh, zo rond en nabij de 0 graden. Gluck hebben we geen uh, ijsel, uh, jan Nee, daar zijn we nog van gevrijwaard. Ja, want uh, dat, uh, daar zitten we niet op te wachten. Waar we wel op zitten te wachten is uiteraard het uh, schaatsen. Nou, Er wordt uh, voldoende geschaatst en er gaat voldoende geschaatst worden. Ja, want uh, ja, zoals we uh, het eerst nu al melden... Uh, de duizend meter van de dames zit erop. We uh, hebben het natuurlijk over de Olympische kwalificatietoernooi Dat uh, tot, en met 30 december, uh, tot en met 30 december wordt verreden in het Tielstadion. Uh, momenteel zijn, uh, is de uh, 5000 meter van de heren uh, begonnen... Uh, daarover later natuurlijk meer. Kijken of Sven Kwamer zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Uh, daarover straks later in de tweede uur meer informatie. Uh, ja, om... Noord-Laren natuurlijk. Noord-Laren vanavond uh, de eerste marathon op natuurijs. Om zeven uur startende dames en om acht uur startende heren. Dus het kan weer geschaatst worden op natuurijs. We hebben verder op vele verzoeken herhalen we rond de klok van half drie. Normaal gesproken is dat evenementenagenda. Maar herhalen we nog even ons lokale weerbericht... voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. Voor de rest nemen we dankzij onze mediapartner NHTV... een kijkje op het strand van Zandvoort. Het is een reportage die gisteren is opgenomen... maar ze hadden het daar over tweede kerstdag. Maar dat moet dus eerste kerstdag zijn. En uh, voor de rest uh, hebben we voor... Uh, Sprakkie en uh, was in de aanloop van de kerstdagen een verrassing voor Kimmy. En daarover ook een reportage van onze mediapartner. Uh, natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. juist was er toch een klein beetje, nou een klein beetje, behoorlijke paniek op Schiphol. Want daar was een groot alarm in verband met een noodsituatie in een vliegtuig. De persvoorlichter van de veiligheidsregio Kennemeland laat inmiddels weten dat het gelukkig om een loos alarm ging. En het ging om een brandalarm in een vliegtuig. Inzet was groot, maar gelukkig snel kon er weer worden afgeschaald. Wil je meekijken in de studio van CFM? Dat kan hè. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij, Albert-Jan en ik, zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel lekkere kerstplaten en gezelligheid op de Zandvoortse radio. De nummer 1 alle tijd is nog steeds Wem. Om 5 uur, dan gaan we herhalen. De winterse 50, de 50 beste winterrit Hoor je dan non-stop bij CFM? En ik kan het alvast verklappen, joh. dus is juist de nummer 1. Jawel! Wem, oftewel George Michael in Last Christmas. We zijn op dit moment ook naar het OKT aan het kijken. Olympisch kwalificatietoernooi Schaatsen. Hoe gaat het met Sven Kramer op de 5 kilometer? Momenteel veruit de snelste tijd. Ruim 6 seconden voor op de, de, de, de nu geldende snelste tijd. Kijken of hij het vol kan houden. Het zou mooi zijn als hij zich zou kunnen kwalificeren op de 5000 meter voor de Olympische Spelen. Later meer. En dan uh, gaan we nu de nummer 1 uit 1992 uh, draaien. Ja, deze zanger was uh, drie jaar oud uh, toen hij een uh, hit scoorde. We hebben het uh, over Jordi. Het is duur duur baby. Ik kwam uh, onlangs weer tegen deze single uit uh, 1992. Ja, ja, wat een tijd uh, was dat. Een beetje beginperiode van CFM. Uh, 1990, uh, toen begonnen we met uh, de eerste uitzending. 31 jaar al uh, de lokale omroep van Zandvoort. En joh, uh, Jordi en Giu uh, Giu uh, BB. Drie jaar was hij toen, uh, toen hij dit uh, hitje scoorde. Nummer 1 uit 1992. Ja, we gaan eens even naar het uh, strand toe, het uh, Ja, want uh, ja, vandaag is het koud, maar gisteren was het ook koud. En, uh, maar de zon uh, scheen gisteren toch iets meer dan, uh, dan vandaag op eerste kerstdag. Daarom trokken veel uh, Noord-Hollanders erop uit naar het bos of naar het strand. Op het Zandvoortstrand was het gezellig druk. Even die frisse lucht, die kou echt voelen, dat is gewoon lekker. We zijn heerlijk aan het wandelen en het was een prachtige eerste kerstdag, vertelt een voorbijgangster. Met wanten en aan en mutsen op... werd de kou en de harde wind op het strand getrotseerd. Die kids renden en stoeiden op het strand. Ik vind het wel leuk om met onze hond op het strand te wandelen... en we gaan dan over vanavond op eerste kerstdag... lekker gezellig warm eten, dus een jongetje. Onze collega's van NHTV trotseerden ook de kou... en maken er de volgende reportage. Even die frisse lucht, die kou echt voelen. De zon schijnt, het is zo'n blauwe blue in the sky... Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon lekker. En heerlijk aan het wandelen. Prachtige, prachtige kerstdag is dit. Het is wel lekker op zich. Ja, ik vind het ook wel leuk om gewoon even met mijn hond gewoon even met onze hond op het lekkere strand te wandelen. En dan uh, gaan we vanavond uh, lekker warm eten. Het strand van Zandvoort wordt goed benut op tweede kerstdag. Veel mensen trekken erop uit met het mooie weer en maken zich op voor het kerstdiner. Vandaag op het programma staat Italiaans, dus uh, ja, Lekker. dat gaan we konkurren vandaag. heb ik ook wel echt zin in. Ja. Lekker stoofpotje, heerlijk. Ja, nou, dat zijn zes uh, dingen. Uh, vis en vegetarisch. Gevulde pompoenen. Moeder heeft echt heel veel geld uitgegeven aan, uh, aan eten. Dus daar heb ik wel zin in. Er wordt dus van alles gegeten. Maar door de coronamaatregelen niet in een restaurant en thuis met niet te veel mensen aan tafel. Dan kan je natuurlijk de hele tijd aan blijven denken dat het jammer is, jammer is, maar gewoon lekker ervoor gaan en vooral lekker eten ook. Ja, precies. En het heeft geen zin om je dat heel erg tegen te verzetten, want dan uh, wordt het alleen maar lastiger. Maar het is een beetje kijken van waar, uh, waar kun je je mee van maken. <lacht> nou, dan zit ik hier op een oh. goede plek. <lacht> ja, en ook vandaag wordt er weer uh, voldoende gewandeld uh, op het uh, Zandvoortse strand. Zo ook uh, gisteren en gisteravond uh, lekker gegeten. Wat heb jij eigenlijk uh, gegeten, Albert-Jan? Nou gisteravond euh, dat hebben we het rustig aangedaan. Hadden we een hele kaasplankje. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Eenvoudig, lekker basic, maar, maar heel gezellig. Nou, nou we hadden natuurlijk op Kerstavond. Hadden we, zoals velen in Nederland, een ka gekaas <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die blijft ook altijd uh, op het plankje staan, hè? Gewoon kaas fondue. Ja. En ik was uh, aan het uh, kourmetten, Ook dat is uh, uiteraard uh, bekend tijdens de uh, eerste Kerstdag. En ook tweede kerstdag hoor. Ja, we waren net even op het strand. To this sweet memory No one but you and I Underneath that moonlit sky Take me back Tweede kerstdag even een strandwandeling doen. Hou rekening met de temperatuur en de koude oostenwind. Momenteel uh, steek mijn vinger even uit het raam uh, bij uh, CFM. 0,4 graden. Dus kleed je goed aan als je een uh, lekkere strandwandeling neemt. En om de beach bent net als uh, Chris Ria. Dan is je niet driving over Christmas, maar uh, in één keer uh, on the beach. Hij heeft helemaal gelijk. Zometeen meer over het weer bij CFM. Maar eerst gaan we luisteren naar deze klassieker van Kim Appleby. En inderdaad, don't worry. Kim en Don Ja, koud hè, Aubijon. Ja, nog even een updateje van de 5000 meter bij de heren. Naar vier paren staat Sven Kramer wel bovenaan met 6, 12, 29. Maar hij is niet tevreden, want ja, de, de kanonnen komen zometeen nog aan de beurt... in de tweede serie van vier paren... Dus uh, hij moet nog even billen knijpen of hij uh, zich uh, daarvoor gaat kwalificeren. Maar daarover later in dit programma meer. Is er geen uitzondering voor uh, Sven dat hij altijd nou, uh, mag starten? Ze, ze hebben altijd natuurlijk wel uh, wat aanwijsplekken. Maar uh, of, ja, dan moet hij daar op, op gaan hopen. Maar goed, uh, we focussen ons eerst even op het OKT... dat nog tot en met de 30 december verreden wordt. En uh, waarin de... de, de de, de, plaatsen, de plaatsingen worden bekendgemaakt voor de Olympische Spelen in Beijing. Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over, even kijken... Het weer! Ja, ja voor degenen die het weer binnen zijn gekomen en hebben ingeschakeld... herhalen we even het Zandvoortse weer voor vandaag en voor de komende dagen. De kou werd op deze tweede kerstdag weer verdreven uit de regio. Aanvankelijk vroor het licht, maar aan het eind van de ochtend kwam het kwik toch weer iets boven nul uit. Vanmiddag valt er ook wat regen, en bij temperaturen aanvankelijk nog in de buurt van het vriespunt, kan kortstondig en lokaal ijzel optreden. Later vanmiddag verdwijnt eventuele gladheid en loopt het kwik verder op, en aan het einde van de middag is het 3 graden. De wind waait uit het oosten en is matig aan de zee, soms vrij krachtig en voor het gevoel is het water koud. Vanavond is het over het algemeen droog, komende nacht kan weer wat regen vallen en de temperatuur daalt of stijgt niet en ligt dan rond de 3 graden. Morgen overheerst ook de bewolking, maar het is wel droog. De wind waait matig uit het zuiden en het wordt een graad of 8. Dinsdag kan het 9 of 10 graden worden en de bewolking overheerst en soms valt wat regen, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Woensdag en donderdag valt wat regenen en er staat ook een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 12 tot 14 graden en daarmee is het zeer zacht. Ook oudejaarsdag is het zeer zacht met een graad of 13 en af en toe wat lichte regen. Het nieuwe jaar 2022 begint wisselvallig met een weekend wat regen. De temperatuur komt in de middag uit op waarden tussen de 11 en 14 graden. En na het weekend zakt het kwik iets en ligt dat veelal rond de 9 graden. Ook dat is te hoog voor de tijd van het jaar, want een graad of zes is gebruikelijk in Zandvoort. Al dus Rico Schreuder. Nou, normaal gesproken is dat heel erg van belang natuurlijk, het weer tijdens uh, oud-jaar. Ja. Maar dit jaar helaas vanwege corona mogen we geen vuurwerk afsteken. Maar dat zal wel zo nu en dan toch nog gebeuren, neem ik aan, albert -Jan. Ik hoop het niet, maar ik vrees dat je gelijk krijgt. Ja, en bedoel, Het is ook natuurlijk heel moeilijk om dat te handhaven. Hè? Want dan kan uh, je als een gek door het dorp heen gaan rijden... om uh, die plekken te gaan bezoeken. Maar ik hoop dat iedereen zich gewoon aan de regels houdt. Afgelopen nacht uh, was het ook weer uh, knal-FM. Uh, ja. Zo uh, nu en dan uh, waren er weer uh, flinke bommen die uh, afgestoken werden. Jawel, maar daar, daar ligt, daar, daar ligt half, die hele woonwijk ligt dan wakker in bed, hè? Ja. Ik bedoel, dat is langzamerhand een behoorlijk irritant. Dat is ook zo... Maar goed, uh, we moeten het er even mee doen. En het uh, weer uh, nou ja, gaat toch uh, weer de kant op dat het uh, weer uh, te warm wordt voor uh, deze winter. Het weer is ook na te lezen trouwens en uh, te blijven volgen op onze CFM app. Dat was het weer, Cfms Ja, vroeger heeft uh, André Haas dus een uh, plaatje gemaakt uh, eenzame kerst. Maar je kan ook zeggen van uh, muts. Let's Miss Mari, Lonely this Christmas. Try to imagine the house that's not a home. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be. Jesus could melt the snow. What can I Don't be lonely this Christmas Without you Without fear to hold Don't be lonely Don't be so very lonely Don't lonely Ja, mooi, blijft hij. De single van uh, Muts en Lonely This Christmas. Hoe gaat het uh, daar uh, in uh, Friesland? Uh, ja, Jos de Vos uh, rijdt nu. Jos de Vos? Ja, Jos de Vos? Ja, echt waar. Met zesde tussentijd op dit moment. Oké. Okay. Uh, Plus uh, 2,93 zie je. Ja, en uh, uh, wat dat betreft... Uh, Jos de Vos moet er wel even een sprintje uittrekken. Wil hij het gaan halen. Maar uh, goed, we volgen het voor u. En uh, straks natuurlijk de eindstand zal... Uh, dus ondanks het feit dat, uh, dat, uh, dat uh, Sven Kramer niet uh, tevreden is over zijn snelste tijd... Uh, wordt we wel even willen knijpen. Ja, er gaan nog een paar toppers aankomen. Er komen nog een paar toppers aan, maar uh, we houden het voor u in de gaten. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En wij gaan mol voor je draaien. En uh, dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over.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 Er kwam er een besef Jij duwde iedereen ver van me weg En dingen die jij tegen me zei Dat vrienden me haatten Maar jij hield van mij Je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op Dan draaide ik je door Nu makkelijk praten Had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan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 jij gedaan Het gezegd en mezelf, het beloofd arde, afgesloten weg met verdriet en ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn niet blijft het dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je borde vergat, want dat klote gevoel. Mooie muziek maakt deze Nederlandse mo. En dat heb jij gedaan. Ja, we gaan eens even luisteren naar uh, een van de grootste kerstplaten aller tijden. En dat is deze van uh, de IOS. Hoor je mijn belletje trouwens? Leuk. For Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations, send salutations. time of year to be. Again. Mooi blijft die De single van uh, The Eagles. En please come home for Christmas. Vorige week hadden we in het uh, centrum van Zandvoort... de Christmas Carols. En die waren er niet zomaar, Albert uh, Jan. Nee, uh, die waren er voor uh, en More van uh, Kim van Schijk. Klopt. Maar ik weet nog niet wat het opgebracht heeft. Vast is zeker een heel mooi uh, bedrag. Gaan ja, maar... we even achteraan. Gaan we achteraan. Maar... Uh, de, de, dat wat Prakkie en uh, Moor uh, doet, uh, dat blijft niet onopgemerkt. Want uh, het is namelijk zo dat uh, wie het even moeilijk heeft, zoals ik al gezegd had, dan uh, uh, kan, kan altijd bij Kimmy van Schaik in Zandvoort terecht. In de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat uh, runt ze, zoals gezegd, Prakkie en Moor waar ze deze dagen voor de kerst weer talloze kerstpakketten staat in te pakken voor de minder bedeelden. Anja Anderweg uit Aardenhout vindt dat Kimmy wel eens in het zonnetje gezet mag worden... en daarom heeft ze, uh, heeft ze haar genomineerd voor een dankjewel pakket. De afgelopen weken kwamen er vanuit heel Noord-Holland vele nominaties binnen... voor de traditionele eindejaarsactie van onze mediapartner NH. Zo ook dus voor, uh, uh, de, van Anja Anderweg. Ik heb Kimmy genomineerd omdat ze altijd klaarstaat... voor de minder bedeelden in Zandvoort en omgeving. Of het nou om een wasmachine, babykleding of eten gaat... zij zorgt ervoor en dat is echt grandioos. Vandaar dat uh, uh, vorige week Anja uh, onverwachts bij Kimmy aanklopte... om het uh, kerstpakket, wat voor haar bedoeld is, te overhandigen. Onze collega's van NH waren erbij. Zo, Anja, kan je eens vertellen wie heb je genomineerd voor het Dankjewelpakket? Kimi van Schaik, omdat ze voor de minder bedeelden in Zandvoort altijd klaar klaarzetten. Ook mensen buiten de regio kunnen daar een beroep op doen. Uh, als je een wasmachine nodig hebt, dan kun je een beroep bij de doen. Dan heb je babykleren nodig, eten. Je kan het niet opnoemen of, of ze gaat ervoor zorgen. Ja. Dit is echt, echt grandioos. En nu dacht je, ze mag nu zelf een keer in het zonnetje gezet worden. Ja, ze doet zoveel voor anderen. Nu mag ze zelfs een keer iets ontvangen, vind ik. Ze zit in de oude Brandweerkazerne. Ja, ja, ja. Zou ze er zijn? Ik hoop het wel. En je ziet niet treden zijn. Oh, pas op. <was> op. <laughs> Hij is open. Kim? Kun je even komen? Hé? Hey. Jij doet altijd zoveel voor anderen. Dit is, is voor jou. Nu mag jij eens verwend worden. Dankjewel. <lacht> voor de <emotie. lacht> Ja, een beetje ontroerd, emotioneel. Mooi, heel mooi dat ik, dit, uh, dat ik dit krijg. Ja, Anja, die zegt: jij doet heel veel voor mensen. Wat heb je dit jaar gedaan voor de andere mensen? Oeh. Dit jaar, ja. We, we hebben echt ontzettend veel gedaan. We zijn ook drie keer naar Limburg geweest om de mensen met de watersnoodramp te helpen. En de mensen zitten natuurlijk allemaal uh, ja, op locaties waar ze normaal niet zitten. En ik, ik, dit is allemaal moeilijk zat. Als je dan een beetje afleiding hebt door misschien een spelletje te doen. Dan denk ik dat je daar best blij van kan worden. Dus we gaan ook dozen met speelgoed en vooral veel spelletjes erheen brengen. En uh, we hebben aan Turkije gedoneerd waar de bosbranden waren. We hebben natuurlijk ontzettend veel mooie acties weer gedaan voor gezinnen. Zo. Je hebt hier een hoop werk. Ja, we gaan over de honderd kerstpakketten. Dus ja. Zo. En vandaar dat, uh, dat er af en toe een beetje de stress toeslaat. Maar ja, weet je, het komt erop neer dat er straks weer over de honderd gezinnen super blij worden gemaakt met extreem grote, grote kerstpakketten. En ben je dan zo goed dat je dit pakket dan ook weer gaat geven? Of nee, hou je deze toch zelf? Deze, het, het leuke is dat ik krijg er ook helemaal kippenvel van krijg. Want ik, ik zeg altijd, van die, die, als ik die mensen zie, dus als ik dan zie hoe blij hun zijn... dan is al het harde werk is het waard. Maar uh, als ik dan zo'n pakket krijg, ja, dan uh, rollen er bij mij ook wat traantjes over mijn wangen. Dat vind ik leuk, het wordt gewaardeerd en uh, ja, dat is super. Jeetje, nou heel mooi uh, gebaar voor uh, Kim van Schijk van uh, Prakkie en Moor. Onze collega's van uh, NH Nieuws waren op de Duinstraat... Uh, bij uh, de oude brandweerkazerne, Albert Jan. En die gaven dat, uh, de, nou ja, uh, hoe heet ze ook weer? Die, uh, die dame? Gilly. Oh, die, die, die, die, ja haar, die uh, pakket gaf. Die haar... Die haar, die haar ja, uh, dat bedoel ik. Dat was Anja weg uit Aardenhout. Ja, Anja heeft een mooi kerstpakket gegeven aan Kim van Schijk van and Moor. En uh, ja wil je die uh, reputatie nog een keer nakijken... ga dan uh, naar de website van uh, onze collega's van NH Nieuws. En uh, hoe is het trouwens met uh, OKT? Jos de Vos. Uh, ja, nee, Patrick, <laughs> Patrick Roest staat nu aan de start. Dus dat, kon, dat is een gedegen uh, kandidaat. Ook voor de uh, eindoverwinning op de 5000 meter. Maar hij begint met een valse start. Nou, dus dat schiet weer lekker op. We blijven het voor u volgen. Oké, okay, dankjewel, uh, Albert-Jan. Uh, we gaan eens even luisteren naar deze. Oh, wat lekker zegt. Lincoln Not going for that no more. Cause we realize two things that you aren't doing. lekker muziek, deze van Link Collins en You Better Think. Ruim 2 miljoen euro is er opgehaald met het glazen in Amersfoort... door onze collega's van 3FM. En die hadden de mustard seed van Sommelier als zon van het Glazenhuis. En die, die hebben ook een andere grote hit gemaakt. Dat gaan we nu voor je draaien. Drive! met de kersteditie van Zandvoort op zondag bezig zijn op tweede kerstdag. Ja, wat dat is het eh, vandaag. Kijken we ook even met een eh, schuin oog richting het OKT... want het is altijd spannend daar in Tiel of in Heerenveen. En het gaat eh, met name om de vijf kilometer natuurlijk. En dan hebben we eh, Sween Kramer, eh, want eh, ja, die, eh, die, eh, dat moeten we allemaal in de gaten houden. En nog wat, het eh, gaat om eh, de tijden onder de 16 uh, ja, nou ja goed, Kramer had dan 6.12.29 uh, en uh, dat is natuurlijk niet de snelste tijd. Maar nu is Patrick Roest uh, net gefinished en die is toch uh, ruim 3,5 seconden sneller dan Sven Kramer. Dus uh, momenteel uh, op de eerste plek uh, Patrick Roest en twee Sven Kramer. Okay. Maar er komt nog een paar aan, dus uh, we wachten af wat daar gaat gebeuren. En uh, dan komen we daar wellicht in het begin van het derde uur even op terug... hoe die zaak is afgelopen. We hadden het net over uh, Prakkie en Moor uh, ja. in uh, de oude brandweerkazerne. Kreeg ze een uh, mooi kerstpakket, hebben we het over Kim van Schijk. Maar nog meer acties waren er voor haar. Ja, zo ook de leerlingenraad van de Maria School komt in actie voor prakkie, kwam in actie voor, voor Prakkie en Moor... De leerlingen kwamen met het voorstel om een actie te houden voor het goede doel... en zij kozen ook voor Prakkie en Moor. Kim van Schaik was aangenaam verrast toen zij hoorde dat de leerlingen van voor Prakkie en Moor hadden gekozen. En de leerlingen van de Maria School zamelden voedsel en spullen in voor mensen in Zandvoort die dat echt nodig hebben. Deze kerst zullen dus weer een heleboel wat mensen een pakket van haar ontvangen... Juist voor die pakketten voerden de leerlingen actie. Zij zijn de klassen rondgegaan om te vertellen over hun goede doel. In de school kwam er een plek waar iedereen zijn spullen kon uh, brengen. En gelukkig hebben velen daar aan gevolg gegeven. En uh, afgelopen week heeft Kim de spullen opgehaald en ze was blij verrast. En kan nu ook dankzij de Marierschool weer extra veel en extra mooie pakketten samenstellen... En heeft ze inmiddels samen gesteld. Dat is heel mooi. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zondag, tweede kerstdag. Zo, rond het vriespunt in Zandvoort. In deze op de radio. Santa tell me if you're really there. Don't make me here next year.